4 uur, ook Thijssen met het NOS-journaal. Bij een uitslaande brand in een woning in Warmerhuizen zijn twee mensen om het leven gekomen. Volgens de politie gaat het om een ouder echtpaar. Omwonenden merkten de brand rond half 1 op. Toen de brandweer bij de woning aankwam, was de brand al in een ver stadium. De brandweer heeft nog geprobeerd om de slachtoffers te bereiken, maar te vergeefs. Oorzaak van de brand is onbekend. De politie doet onderzoek.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 De directeur van de Amerikaanse Veiligheidsdienst NSA heeft de medewerkers een hart onder de riem gestoken. Dat meldt persbureau Reuters. De topman deed dat in een schriftelijke verklaring. Daarin zegt NSA-directeur Keith Alexander dat de medewerkers zich geen zorgen hoeven te maken over de ontstaande ophef. En dat de top van het bedrijf de klappen opvangt. Mededelingen van de NSA worden zelden naar buiten gebracht. De Veiligheidsdienst ligt onder vuur nadat Edward Snowden naar buiten had gebracht... dat de NSA op grote schaal privégegevens verzamelt via het programma PRISM. Oeganda, Kenia en Rwanda hebben besloten tot de aanleg van twee nieuwe oliepijpleidingen. Onlangs zijn er in Oost-Afrika grote olievoorraden ontdekt. De pijpleidingen zullen lopen van de olievelden in het binnenland naar de noordkust van Kenia. Daar wordt een nieuwe haven ontwikkeld. Met de aanleg van de pijpleidingen krijgt Zuid-Soedan een nieuwe mogelijkheid om olie te exporteren. Nu is het land voor de uitvoer van olie afhankelijk van Soedan. Het land waar tegen Zuid-Soedan een jarenlange onafhankelijkheidsoorlog uitvocht. Het weer, het is zo'n 5 graden. Lokaal kan er mist of nevel zijn ontstaan. In de ochtend eerst volop zon, later op de dag kans op regen. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Met Martijn Middel en Robert Smit. Goedemorgen, het is woensdag 26 juni 2013. De dag dat in 1974 voor het eerst de Universal Product Code, oftewel de streepjescode, werd ingevoerd. Het duurde nog tot 1982, totdat de streepjescode in Nederlandse supermarkten zijn intrede deed. Steeds vaker zie je op allerlei levensmiddelen deze streepjes staan. Nou. Waarom die streepjes erop staan, dat weet ik eigenlijk niet. En daarom ben ik naar Leusden gegaan naar een winkel om dat eens even uit te vinden. Wat bent u eigenlijk aan het doen? Ik doe helemaal niks. Het apparaat. Die doet het, die werkt, die leest streepjes en die vertaalt in een computertaal wat het precies is. En dan komt het precies op de band te staan. Ziet u maar. Hoeft verder niks te doen. Vandaag is het exact 36 jaar geleden dat Elvis Presley zijn laatste optreden gaf in de Market Square Arena in Indianapolis. Minder dan twee maanden voor zijn dood. Van de bestverkopende solo-artiesten aller tijden, The King. Well, it's one for the money, two for the show. To get ready, go, ja, en waarschijnlijk kent iedereen deze woorden, uitgesproken op 26 juni 1963, wel. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ish bin ein Bielena. Deze magische woorden sprak president John F. Kennedy precies 50 jaar geleden voor de Brandenburger Tor in Berlijn. En probeerde hiermee alle West- en Oost-Duitsers een hart onder de riem te steken. Ja, en waarschijnlijk wist Kennedy zelf toen nog niet hoe lang deze woorden nog bekend zouden blijven. Zelfs Barack Obama memoreerde er vorige week nog aan toen hij zelf in Berlijn was voor de Brandenburger Tor. Hij sprak daar. En uh, wij, spraken, uh, nee, wij spreken natuurlijk Willem Post, uh, Amerika-deskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe oud was u eigenlijk toen Kennedy deze magische zin uitsprak? Ja, nou, ik was acht. Hè? Dus uh, of ik het nou heel uh, bewust gezien heb... of dat het later tot me gekomen is, is ik zo vaak herhaald. Mm -hmm. uh, dat, ja, dat vind eigenlijk moeilijk achterhalen, Maar ja, het is een echte kippenvel speech, hè, dit. Nou, laat ik het anders vragen. Wanneer was het, uh, weet u nog, voor de eerste keer... dat u echt in aanraking kwam met deze zin? Ja, nou ja, ik... Ik denk dat het was, ja, Kennedy werd een paar maanden later vermoord en dat kan ik me uh, nog wel goed herinneren. En toen werd er zoveel op, op de zwart-wit televisie ook getoond uh, over het leven van Kennedy. Ja, en toen die ik bin aan Berliner toespraak, ja, dat werd ook in die tijd al wel gezien als een hele bijzondere toespraak. Ja, want en dat voor... kan ik me dus echt nog herinneren. Maar dat is dan toch wat later geweest allemaal. Ja, voor, de, voor de jongere mensen onder ons uh, uh, zou ik nog eens willen, willen schetsen... Uh, in wat voor tijd uh, uh, vond die toespraak plaats? Wat, wat ja. voor toespraak was dat? Nou, ja, het, is echt, het is echt een absolute toptoespraak Alles klopt aan die toespraak. De, de, de tegenstelling die hij schetst tussen het, het, het communistische uh, Oostblok... Hè? En, en het Vrije Westen. En een beetje zwart-wit natuurlijk, hè. typisch Amerikaans ook wel in die tijd. Maar ja, het was 22 maanden na de bouw van de Berlijnse muur in 1961... wat echt families ja, uit elkaar rukte. Hè. Want uh, als je nou toevallig op het moment van de bouw van die Berlijnse muur... Uh, in het oosten van Berlijn was, ja, dan, dan kon je moeilijk meer naar het Westen toe. Dus echt, de mensen werden gescheiden van elkaar. En 22 maanden midden in de Koude Oorlog... Ja, dat was, dat was wel een heel bijzonder moment. En ik, ik herinner me ook nog wel goed... dat de Brandenburger Tor met van die grote rode vlaggen... aan de Oost-Duitse kant was afgeschermd. Dus die honderdduizenden mensen in Oost-Berlijn... die ongetwijfeld ook wel graag Kennedy hadden willen zien... die kregen geen enkele kans, tot ook politieagenten... om hen tegen te houden. Eh, dus van verre al. Dus de dramatiek, ja, dat hing zo in de lucht. En dan zie je daar een... Een, een, een ja, toch, toch hele standvastige Amerikaanse president. Soms ook met een brede glimlach. Eh, om toch, toch ja, vol zelfvertrouwen te praten over vrijheid. Nou, het, was echt, het was echt wel iets heel bijzonders. historisch moment. Ja, en was, het, was het ook een beetje, want in het oogstuk kregen ze niet mee. Was het ook een beetje prediker voor eigen parochie? Ja, zeker. Uh, uh, kennen die... Uh, ik per se een historische toespraak hebben. Nou, zeker als je op die plek dat natuurlijk doet. Had ook heel erg uh, geoefend hierop. Had zelfs uh, een aantal Duitse uh, taallessen genomen. Om toch die, uh, die, die twee zinnetjes die hij uitsprak. Hè, van ik ben ein Berliner. En, en, en ook wat later in de toespraak. Uh, Las sie nach Berlin kommen. Hè? Als, uh, als er mensen zijn die zeggen. ja, Dat communisme heeft toch nog wel iets goeds. Zij kennen die. Let them come to Berlin. In dat prachtige ja, uh, Boston-accent van, van Kennedy. En dat zei hij met heel veel kracht. En, ja, en dan uh, een beetje, beetje, beetje, beetje zwakjes uitgesproken. Hè? Want hij was helemaal niet goed in de Duitse taal uh, zinnen. Een beetje, beetje stuntelig. Maar dat kwam nou juist extra ontro ja, eigenlijk ontroerend over. Dat de Amerikaanse president de moeite nam om... Maar toch een paar zinnen in het Duits te zeggen. precies ja. op dat moment. Nou, nu 50 jaar later, is dit een magische zin. Een van de meest magische zinnen die een uh, Amerikaanse president, denk ik, ooit heeft uitgesproken. Ja. Um, maar hoe werd de speech destijds ontvangen in, uh, in West-Duitsland? Ja, het werd wel uh, gelijk gezien als een, als een hele uh, bijzondere speech. Als je de krant uit die tijd erop naleest. Ja, het, het, het, het, ik zei net al. Het, alles klopt aan die speech. Kijk, Obama hield vorige week een vrij lange speech. Hè. Toch een tikje langdradig. Allerlei onderwerpen misschien niet af. Mm -hmm. nou, wat Kennedy nou juist deed. Ja, ik, het, eigenlijk was het maar een speech van een paar minuten. Hij was behoorlijk kort. Hè. Maar zo krachtig. Hè. Er zat echt zo'n zo prachtige tegenstelling in als je het retorisch bekijkt. Uh, zij weten niet wat vrijheid is. Wij wel. Het was echt, echt zwart-wit neergezet. En dan die paar Duitse zinnen erin. Ja, dat. En, maar, maar ook de manier waarop hij het vertelde. En, uh, hij keek ook niet op zijn blaadje. Hij uh, had de speech toch wel behoorlijk uit zijn hoofd geleerd. Ja, dat je dan zo het publiek in kijkt. En, om, en hij stond er op een prachtige plek. Uh, uh, hij kwam ook aanlopen uh, vanaf de Berlijnse Muur. Hij had uh, Checkpoint Charlie uh, uh, bezocht. Uh, een van, van, van, van, van die beroemde plekken bij de of in de Berlijnse Muur. Ja, dus dat de historie droop er vanaf. En dat... Daar heb je ook niet zo heel veel woorden voor nodig. Als je dan maar in zo'n korte toespraak de juiste woorden kiest. Nou, en dan dat foefje van de herhaling. Ja, let them come to Berlin. En Kennedy sprak ook langzaam, hè. Hij raffelde het niet af. Hij nam er echt heel echte tijd voor. Dus het waren mokerslagen die hij uitdeelde. Nou ja, hij had natuurlijk uh, zeker gezien... Uh, het voordeel van een historisch moment. Ja. Midden in de Koude Oorlog. En de Russen waren echt woedend over deze toespraak. Want er uh, ja, was toch iets van, van ontspanning gaande... ook uh, in, in, in die Koude Oorlog. En dit was natuurlijk toch ja, een, een enorme aanval op het communisme. Dat werd uh, eigenlijk aan Vlaarden gescheurd door Kennedy. Hè, Kennedy zei ook van... ja, er zijn zelfs mensen die zeggen... dat communisme levert wel iets van economische vooruitgang op. Ja. Let them come to Berlin. Dan kunnen ze zien hoe armoedig het eraan toegaan in Oost-Berlijn. Ja. Kracht van herhaling, ook, ook in dit gesprek <laughs> inmiddels. Um, uh, uh, uh, tot slot, uh, uh, we hebben het er al over gehad. Obama vorige week in Berlijn werd er ook weer over die speech van Kennedy gesproken. Het is nu 50 jaar na dato. Uh, gaat ooit nog eens een Amerikaanse president die Berlijn bezoekt... over Kennedy heen komen? Of is het gewoon boeken dicht en het is klaar? Ja, nee, dit is de meest bijzondere speech die ooit in Berlijn gehaald is. En dat komt echt ook door het historisch moment. En dan die combinatie met de spreker Kennedy. Nee, dat, dat, dat euh, zegt nooit nooit. Maar je zou toch wel kunnen zeggen, ja, daar kan niemand meer overheen. Vijftig jaar geleden was het Willem Post, Amerika-deskundige. Dank je wel. Okay. hey, now, take your bills and hey. Yeah. hier op Radio 1 nog hier om kwart over vier bij Nu Al Wakker. Uh, waar we het straks onder meer gaan hebben over de Confederations Cup. Want ja, uh, in Brazilië wordt er heel veel gevoetbald, maar er wordt ook heel veel geprotesteerd. Uh, daar hoorden we straks meer over van uh, Jan-Willem rusten. Maar eerst, uh, de kranten die zijn namelijk weer op weg uh, naar de kiosk. En Leon Mastik neemt ze met u door. Te beginnen met een hartverwarmend verhaal in de Volkskrant. In die krant staat namelijk het verhaal van Ria, 63 jaar en stekenblind. Tot voor kort, want door het implanteren van een nieuwe chip... en het gebruik van een speciale bril kan ze nu weer het een en ander zien. Kleur zit er de komende jaren nog niet in en ook het aantal pixels is nog heel laag. Het is voor het eerst dat het implantaat in Nederland wordt toegepast. Goedkoop is de ingreep allerminst. Het aanbrengen van de chip en de hele operatie erbij kost 100.000 euro... en wordt nog niet vergoed door de zorgverzekering. Al kan het trucje alleen toegepast worden op 500 patiënten... met een bepaalde oogziekte. Arie Slop roept in het Nederlands Dagblad de Tweede Kamer op... om stil te staan bij het afschaffen van de slavernij. Op 1 juni is dat namelijk precies 150 jaar geleden. Volgens Slop is het een goed moment voor de Tweede Kamer... om even na te denken over de in het verleden gemaakte keuzes. Yeah. Toch is de herdenking voor de fractievoorzitter van de ChristenUnie... ja, je moet je blaadje omslaan, sorry. Geen directe reden om de regering excuses aan te laten bieden. Volgens hem is dat niet meer nodig... omdat families hier niet op zitten te wachten. Het is nog even afwachten of Kamervoorzitter Arnouska van Miltenburg... het verzoek van slop zal toekennen. De Nederlandse politiebond gaat volgens Spits morgen in overleg... met minister Opstelte van Justitie. De reden daarvoor is dat politiemensen in verschillende regio's... zeggen dat ze geen geld meer krijgen voor de overuren die ze draaien. De politiebond zegt dat daarmee eerder gemaakte afspraken... niet nagekomen. Worden. De reden zou zijn dat de bodem van de politie-schatkist in zicht begint te raken. De problemen zijn volgens de politiebond ontstaan... met het instellen van de nationale politie. Korpsen zouden geen goed zicht meer hebben op de eigen budgetten... en daar te gemakkelijk overheen gaan. Om niet te veel geld uit te geven zou er eerst bezuinigd worden op het extra werk dat de agenten leveren. De politiebond beticht de korpsen er daarom ook van dat zij tijdens het spel de regels veranderen. Om deze problemen op te lossen zal de bond nu gaan voorstellen... om het beheer van salarisbudgetten niet meer aan de korpsen over te laten. In plaats daarvan zou er één landelijke uh, ge lijn getrokken moeten worden. Ondanks dat het al bijna juli is... waarschuwt datzelfde spits voor lawinegevaar in de Alpen. Bergsporters zouden volgens de Nederlandse klim- en bergsportvereniging NKBV... het gevaar lopen om bedolven te worden onder een flinke lading sneeuw. Dat gevaar zou afkomstig zijn van een verse hoop sneeuw... die gisteren gevallen is. De NKBV vraagt bergsporters die boven de 3000 meter gaan te klimmen... om extra goed op te letten. Maar ook boven de 1500 meter moet men extra alert zijn. Vorige zomer was een rampjaar in de Alpenlanden... Toen vielen er bij verschillende incidenten meer dan twintig doden. Om dat te voorkomen raadt eh, NKBV wandelaars en klimmers aan... om eerst goed informatie in te winnen voordat ze beginnen aan een tocht. Dagblad Trouw neemt de lezer mee naar het Engelse plaatsje Colchester. De hoofdstraat van het stadje zou namelijk op de vrijdagavond veranderen in een waarslagveld. Lallende jongeren zouden zich daar ieder weekend schuldig maken... aan vechtpartijen, geluidsoverlast en vernielingen... De krant schetst een beeld over jonge meisjes die met bloedende hoofdwonden naar de EHBO-bus worden gebracht. Het dorpje wordt nu door heel Engeland opgevoerd als het dorp waar iedereen elk weekend aan coma zuiper doet. Een dubieuze titel, vooral omdat er nog tientallen andere dorpen zijn waar het ieder weekend net zo heftig aan toe gaat. Toch lijkt het erop dat de Britse premi premier Cameron niet direct aan ingrijpen denkt. Het overmatige alcoholgebruik is volgens hem een privé aangelegenheid. En tot zover de kranten. Dankjewel, Leon Mastik. Terwijl Nederland grotendeels nog op één oor ligt, uh, werkt één Nederlander in China zich op dit moment daar echt al flink in het zweet? Uh, dat is namelijk Lou van Liebergen. Hij volgt een halfjaar durend Kung Fu trainingstraject. Goedemorgen, Lou. Goedemorgen. Een halfjaar durend Kung Fu trainingstraject. Ik, ik denk niet dat veel mensen dat, uh, dat bedenken. Nee, dat valt inderdaad wel mee. Er zijn hier maar een paar scholen in China die dat, uh, die dat doen. En ja, het schijnt niet echt een hele populaire vakantiebestemming te zijn. Maar, maar laat, laten we... Er zijn misschien maar een paar scholen die het doen... maar laten we beginnen bij jou zelf. Waarom, waarom doe jij dit? Mm, ja, verschillende redenen. Uh, toen ik hier een half jaar geleden uit, uh, uit Nederland vertrok... had ik uh, ja, prima of flink wat overgewicht aan mezelf hangen... En, uh, ja, ik was lui en langzaam en suf en uh, ik wou het eigenlijk al heel lang doen uh, en toen uh, ja, begon ik opeens midden in de nacht te googlen en te kijken en toen bleek het allemaal prima mogelijk te zijn. Dus ik kwam hier om af te vallen, om sterker te worden en sneller en, uh, ja, en om comfort te leren. En tot nu toe gaat het allemaal wel aardig. Ja, want wat houdt dit nou precies in? Hoe ziet jouw, dag de, jouw normale dag er nu uit? Normale dag, door de weekse dag, word ik wakker om zo'n zeven uur ochtends. En dan uh, ga ik eerst rustig ontbijten. En uh, om half negen begint de eerste training. En dan rennen we eerst als warming-up een berg op en af. Twintig uh, minuten tot een half uurtje rekken en strekken. En dan uh, volgen twee lessen tot een uurtje of half twaalf. En uh, ja, de hele circus gaat dan om half drie middags weer verder met nog een les van ongeveer drie uur lang... En, uh, en dan is het klaar. En ja, tussen de middag en s avonds krijgen we hier, uh, krijgen we hier eten. eten. En uh, ongeveer rond een uurtje of acht of negen lig je helemaal stuk in je bed. <laughs> het zijn dus zware dagen. Uh, ik heb even het tijdverschil niet helemaal in mijn hoofd zitten. Hoe, hoe laat is het daar nu? Tien uur s ochtends. En dat betekent Pardon. dat je de eerste dingen van je dag alweer uh, weer gedaan hebt. Uh, hoe, hoe ging het? Ja. ja, het ging wel prima. Het was wel, wel een fijne les. Ik heb... Uh, ja, woensdagochtend zat vooral in het teken van het, uh, uh, ja, heel veel trappen en heel veel schreeuwen. En dat, uh, dat was leuk. Trappen en schreeuwen. Dat moeten we ook eens doen hier. <laughs> gaan voor de grap. Hé, <laughs> hey, maar uh, dan, dan alsnog hè. Je kan, uh, je, je stelde dat je, dat je flink wat overgewicht uh, aan je lijf had hangen. Um, dan kan je ook zeggen, nou ik neem een abonnementje op de sportschool uh, bij, ja, die om de hoek ligt. Um, maar jij besluit om naar China toe te gaan, naar, naar een speciale school. Um, wat, wat, wat maakt dat anders? Het maakt het anders dat je hier, ja, je, je zit hier omringd met, met alle, allemaal andere enthousiastelingen... Die, die allemaal voor hetzelfde gaan. En je bent dus echt, zes uur per dag word je zo ongeveer wel gedwongen... al is het alleen maar door de sociale druk om gewoon zes uur per dag gewoon echt keihard te trainen. En als je in zo'n sportschool staat, ja, het zal mij nooit lukken om in Nederland zes uur eh, die motivatie op te brengen. Laat staan om elke dag mijn nest uit te komen om me naar die sportschool te slepen... Dus, dus ja, dat en ja, ik weet niet, het heeft gewoon iets gaafs om, om dit juist in China te doen, waar kung fu vandaan komt. Ja. Nog één laatste vraag, uh, uh, Lou. Uh, ik kan me voorstellen dat je heimwee hebt. Ja. Hoe is dat? Ja, nee, dat is zeker. Ja, ja, dat is, soms is het wel lastig. Het, het wordt heel, heel, ja, soms een hele... Rare momenten ruiken, denk je, opeens kuppen zoek te ruiken of zoiets dergelijks. En uh, dan krijg je, je een enorm gevoel van heimwee. Ja, dat zal dat, dat, dat wel, wel echt, echt minder, maar. Uh... Ja, ik ben bijna thuis. Ik ga eerst nog een maand lang met mijn vriendin door Vietnam reizen voordat ik uh, terug naar Europa vertrek. Kijk aan. Dus dat is echt super fijn en uh, ik heb flink wat om op te veugen. Kijk aan, Lou van Liebergen vo vo vo volgt dus een half jaar durend kung fu trainingstraject in China en is daarom nu wakker. Dankjewel, Lou. Tot ziens. Ja, naast de protesten in Brazilië uh, waait er uh, nog veel meer nieuws uit die hoek die kant op. Uh, namelijk heel veel voetbalnieuws. Ja, we gaan het straks hebben over de Confederations Cup. Eerst uh, tijd voor het nieuws. Het nieuwsminuutje. In het Noord-Hollandse Warmenhuizen zijn bij een brand vanaf twee mensen omgekomen. Het gaat om een ouder-echtpaar. De politie weet niet hoe de brand is ontstaan. Maar er wordt niet uitgegaan van een misdrijf. In Groningen woedde een brand in een portiekflat. Daar heeft de brandweer acht woningen ontruimd. Er zijn geen gewonden gevallen.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 Het is het nieuwe metrostel waarmee vervoersbedrijf GVB vandaag op de ringlijn gaat rijden. Eigenlijk was de bedoeling om vorige maand al te starten, maar de metropolis kampt met technische problemen. In totaal worden er 28 oude metrostellen vervangen. Het type metropolis doet ook diensten onder meer Boedapest, Barcelona en Istanbul. En dan nog het weer met Stijn van Antwerpen. Na een zwoele nacht wordt het vandaag opnieuw warm met temperaturen tussen de 33 en 36 graden.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 Richting het weekend temperaturen beneden de 20 graden en aanhoudend wisselvallen. Het Nieuwsminuutje. En dankjewel voor dat laatste nieuws. Leon mastik. is Radio 1. Vijf minuten voor half vijf op de vroege ochtend van de hoeveelste ook weer? 26, 26 juni alweer 2013. We zijn al bijna weer halverwege het jaar. Halverwege dat jaar wordt gevoetbald. We gaan naar Friesland en er is een hoop meer te doen. Maar er is ook muziek. Snow Patrol. Shut your eyes. Snow Patrol op Radio 1. Uh, naast de protesten in uh, Brazilië, waar we het ook over hebben gehad uh, de laatste weken, waait er nog veel meer nieuws uit die hoek, deze kant op, namelijk inderdaad voetbal. Ja, want de Confederations Cup is daar in uh, volle gang en die begint nu echt spannend te worden. Uh, donderdag nemen Italië en Spanje het tegen elkaar op in de halve finale, maar vandaag kunnen we genieten van het Zuid-Amerikaanse onsje tussen Brazilië en Uruguay. Sportjournalist in Brazilië, Jan Willem Zelderus. Goedemorgen. Ja, Brazilië, een voetbalgek land. Uh, de afgelopen weken toch wel uh, veelvuldig negatief vooral in het nieuws gekomen vanwege alle hevige protesten. Maar staat het hele land nu even stil nu deze wedstrijd aanvangt? Nou, je, ja, dat zou ik kunnen zeggen. Ik denk dat het uh, de grootste deel van de mensen wel, uh, wel de wedstrijd zal gaan kijken. Uh, dus uh, in, in dat opzicht kun je zeggen dat het land uh, stil staat, ja. Kun, kun, kun je het, uh, ik, we weten dat Brazilië voetbalgek is, maar kun, kun je het vergelijken met uh, de gekte die hier in Nederland losbarst op het moment dat een EK of een WK in, uh, in volle gang is? Nou ja, daar kun je het natuurlijk niet mee vergelijken. De Confederations Cup is een testtoernooi uh, is een, is een voor het WK, dus uh, dit is een prestigieuze toernooi, maar het is natuurlijk geen, geen Europees kampioenschap of, uh, of WK. In dat opzicht is, is, is dat niet te vergelijken. Ja. Um, dus in die zin, nee. Uh, de gekke hier is niet... Uh, iedereen hier, loopt hier nu met, uh, met, met de, de groen-gele uh, groen kleuren van, de Bra van Brazilië... rond en uh, de overal vlaggetjes en dergelijke. Nee, dat is nu niet zo. Nee, nee, nee nou ja, uh, die protesten die zijn dus de afgelopen weken uh, ja, al even bezig. Um, is de Confederations Cup daar nou een, een mooie afleiding voor... of werkt het juist averechts? Nou ah, ja, kijk, de, de twee zijn wel duidelijk met elkaar verbonden. Dat is een ding wat zeker is. Een, een afleiding zou ik het niet willen noemen, maar de, de protestanten hebben natuurlijk de, de, de hele moment uitstekend uitgekozen. Want alle ogen van de wereld zijn gericht op, op Brazilië. Mm -hmm. um, dus uh, ja, logischerwijs ziet iedereen ook wat er aan de, aan de hand is en melden alle media veelvuldig uh, over, uh, over de problematiek hier. Mm -hmm. um, dus uh, nee, nee het, is niet, het is absoluut geen afleiding. Het, is, uh, het gaat gewoon door. En, uh, en mensen die. Uh, uh, af en toe zijn er al berichten in het nieuws geweest over dat de Confederation Cup misschien geen doorgang zou kunnen vinden. Of dat het WK misschien zelfs volgend jaar naar een ander land zou moeten gaan. Omdat er allemaal problemen zijn hier. Maar dat, dat is allemaal helemaal niet aan de orde. Mensen zijn heel blij met de Confederation Cup en met het WK. Ja. Nou, dat ze een toernooi organiseren, vinden ze heel mooi. Maar waar zijn ze niet blij mee met alle. Uh, problematiek rond uh, het geld dat uitgegeven wordt aan nee. deze toernooien, terwijl, terwijl er gewoon heel veel problemen zijn met scholing, uh, slechte ziekenhuizen, slecht openbaar vervoer. Ja. Dat is de problematiek. En die staat in principe los van het feit dat ze, heel, dat ze nog steeds heel, heel erg gek zijn op voetbal en, en nog steeds heel graag naar, naar het stadion gaan om, uh, om voetbal te kijken. Ja, precies. Nu dus de Confederations Cup. Volgend jaar het WK wordt die Confederations Cup dan ook als, als een soort van generale repetitie gezien op, op uh, wat nog gaat komen. Ja, uiteraard is het een generale repetitie. Uh, er gaan nog uh, genoeg dingen mis. Uh, gisteren is er een uitgebreide persconferentie geweest met, uh, met de FIFA en het lokale organisatiecomité. En, uh, uh, in principe zijn, uh, zijn de geluiden positief. Er uh, hebben ze geen uh, hele schokkende dingen voorgedaan uh, wat betreft uh, fouten of uh, uh, misstanden. Maar uh, bijvoorbeeld in Recife in het noorden van, van Brazilië, daar uh, speelden Spanje en Uruguay in het eerste weekend een toernooi of uh, een wedstrijd. En daar, um, daar waren er dus niet genoeg trainingsvelden beschikbaar. Dus die moesten een paar keer hun training uh, naar binnen verplaatsen, naar mm -hmm. een uh, gewoon een, een fysieke training doen in plaats oh. van een veldtraining, omdat er gewoon geen veld was. Uh, vanwege te veel regen en te weinig uh, goede infrastructuur. Dus uh, zo zijn er nog wel een aantal dingen geweest waarin het uh, slechte kaarten uh, de velden zijn slecht. Uh, dus er zijn mm -hmm. nog wel een hoop dingen die we moeten verbeteren, maar niet. De basis is oké. Okay. En, uh, nou ja, en natuurlijk, voetbaltechnisch uh, gaat het ook uh, uitstekend. Brazilië speelt, uh, speelt erg goed. Uh, verrassend genoeg voor heel veel mensen hier. Heel uh, uh, veel Brazilianen hadden het toch niet verwacht. Dus uh, uh, ja, dat is uh, allemaal positief. Ja, want even, even naar de wedstrijd van vandaag: Brazilië uh, treft Uruguay. Ja. Um, Brazilië doet het echt uitstekend uh, tot nu toe. Um, uh, de, wordt, wordt gedragen door, door de absolute superster Neymar. Um, ja. um, wat maakt hem tot de grote man van dit team? Nou ja, kijk, hij is natuurlijk net de uh, transfer naar, uh, naar Barcelona. Uh, eigenlijk is het uh, grappig, want hij is eigenlijk, staat helemaal niet bekend om het feit dat hij zo goed presteert in, uh, in het, in het uh, nationale Elftal. Dus het lijkt wel alsof er een soort van last van af is gevallen dat hij nu naar Europa is vertrokken. Ik, weet, ik heb hem dat niet horen zeggen, maar uh, hij speelt gewoon heel goed. Uh, en uh, nou ja, hij scoort natuurlijk, dat springt ook in het oog. Uh, dus wat dat betreft uh, ja, is het een... Is het een uh, ja, doen ze het gewoon heel goed. Uh, je moet natuurlijk wel alles in perspectief zien. Normaal is het de Confederations Cup, uh, mm -hmm. Brazilië won de laatste twee edities van de Confederations Cup ook. En uh, verloor daarna in de in de in de echte, toen het recht omging, twee keer in de kwartfinale in, in Duitsland en in Zuid-Afrika. Dus dat je die van Cup wint, zegt allemaal niet zo heel veel. Maar ja. um, ze doen het goed. En dus. zijn er nog andere spelers die we vandaag in de gaten moeten houden? Nou, je hebt natuurlijk Fred, Fred de oude oude de oud, de, de spits van Olympique Lyon. Ja. Die, die speelt nu weer in Brazilië, maar die, die lijkt een beetje zijn ritme gevonden te hebben met twee goals. Uh, er wordt wel veel bekritiseerd, begreep ik. Bij... Sorry? Ja, hij, dat hij wel veel wordt bekritiseerd, ondanks dat het een man is die de doelpunten maakt, uh, dat hij wel uh, ter discussie vaak staat in Brazilië. Ja, nou kijk, het, nou, hij was, uh, hij, hij heeft het de laatste twee weken uh, niet heel goed gedaan, maar uh, hij speelt voor uh, Fluminense. Dat is het, uh, de club uit Rio de Janeiro. En dat is de regerend kampioen en hij was echt een van de bepalende spelers in, in, de, in de winst van het kampioenschap. en Hij heeft het gewoon heel goed gedaan, hele seizoen lang. Alleen daarna ja, is dan eventjes de, de spanning van de boog af blijkbaar. Uh, maar het is gewoon een hele goede spits. Dat heeft hij bij Olympique Lyon ook al laten zien. Hij is nu een paar jaar ouder, maar uh, het, is, het, het blijft gewoon een uh, goede spits. Ja. Uh, maar, maar ik denk wel op dit moment een van de beste die Brazilië heeft. Dus het is op zich terecht dat hij geselecteerd is. Uh, en... En je hebt natuurlijk Bij, bij Uruguay heb je, uh, heb je onze welbekende Luis Suarez uh -huh. die, die daar uh, speelt met uh, Diego Forlan aan zijn zijde. Dus het, het wordt, het wordt een, een, een spannend potje, lijkt het me zo, uh, daar vanavond. Nou ja, vanavond. het is een, is een klassieker, hè? het is nog uh, net geen Nederland-Duitsland. Dat zou dan Argentinië Brazilië zijn, maar ja. uh, het is een beetje Nederland-België, zeg maar. Ja. En, uh, en uh, de laatste keer dat uh, de twee elkaar op een belangrijk toernooi troffen was in 2011, bij de Copa Amerika, en toen won Uruguay, en uiteindelijk wonnen ze het toernooi. Ja. Dus de Brazilianen hebben nog wat recht te zetten. Dus Voetbal. Dat het recht, uh, is het een uh, mooie, mooie confrontatie morgen? Of, Voetbal ja, op, uh, op hoog niveau uh, vanavond. Uh, hier daar in Brazilië. Bij de Confederations Cup. Tussen Brazilië en Uruguay. De halve finale. Jan Willem dus sportjournalist in Brazilië. Dank je wel. Dank de donkere wolken hebben zich de afgelopen tijd samengepakt boven Friesland. Door bezuinigingen zijn er plannen om de regionale omroepen daar... samen te voegen tot één grote omroep. Ja, omroep Friesland. Ze zijn nu volledig in het Fries uit. Ik weet niet of ik het goed zeg. Dat, dat vind ik altijd een beetje gevaarlijk. Ik, ik kom nog wel uit het noorden van het land. Ik denk dat, dat Friesland wel ongeveer goed Friesland. klinkt. We hebben ook een Friese technicus volgens mij. Uh, en die knikt ook van ja, dus dat ja. komt goed. Maar goed, bij een fusie uh, verdwijnt uh, de Friese taal uh, en cultuur dus van de buis. En de Raad van de Friese Beweging wil het echt niet... Zo Zover laten komen. Aan de telefoon Douwe Abma, penningmeester van de Raad van de Friese Beweging. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de Friese taal onder druk. Heel Friesland inmiddels in reparoer? Nou, dat lijkt er wel een beetje op. We hebben een, een petitie uh, laten ondersteunen uh, via uh, de website zeg maar, van de Raad van de Friese Beweging. En uh, daar hebben we in ieder geval uh, 12.000 reacties op gehad. Kijk. En deze petitie die gaan we vanochtend aanbieden... aan de voorzitter van de Tweede Kamercommissie. Die uh, gaat onder andere over taal en onderwijs. Mevrouw Wolbert. Nou, waarom is het zo, zo nodig eigenlijk om, om die uh, Friese taal en cultuur... nog eens extra onder de aandacht te brengen? Hebben we daar dan te weinig aandacht voor met z'n allen? Nou, ik denk dat er wel veel aandacht voor is. Maar we zijn juist bang dat die aandacht uh, gaat verdwijnen als de, omroepen, de regionale omroepen zeg maar, worden geconcentreerd tot één geheel uh, voor heel Nederland. En één kanaal krijgen om uit te zenden waarvan de uh, directie dan in Hilversum zit. En dat vinden wij te ver weg en dat zou betekenen dat het Fries, uh, de Friese taal, uh, ja, uh, niet meer uh, voldoende aan bod kan komen. Ja, maar laten we, laten we eerlijk zijn. Uh, je, je leest het vaker in, in, in de krant, uh, op, het, komt, het komt voorbij op tv... de, de populariteit van het Fries, dat, die, ja, die daalt ontzettend. Veel, we, nou veel weinig jongeren uh, sp spreken, spreken nog echt vloeiende Friese taal. Is het, is het dan wel zo erg, dit allemaal? Dan, dan is het, dit is toch een natuurlijk verloop dan, in principe? Nou, nee, dat ben ik het helemaal met u eens. Oh. Uh, het is, het is uh, best wel zo dat uh, Omroep Friesland uh, ontzettend veel wordt uh, bekeken, maar ook beluisterd via de radio bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, Je hebt mensen hier die, uh, die zetten s ochtends aan op uh, Omroep Friesland en uh, die luisteren de hele dag zo'n beetje mee. Mm -hmm. En dat zouden we niet graag willen missen. Uh, want ja, uh, de Omroep Friesland is dan toch een drager van de Friese cultuur en taal. Maar wat, wat, maakt, wat maakt dat zoveel anders dan bijvoorbeeld, een, nou, ik noem maar even de, uh, de, de buurprovincie Groningen. Daar heb je RTV Noord. Volgens mij met een nog groter, uh, een hoger marktaandeel dan dat omroep Friesland in Friesland heeft. Uh, wat maakt het dan zo verschillend dat u voor, voor, voor, voor Friesland zo apart moet opkomen? Nou, uh, ik, ik kan het u misschien wel uh, met een voorbeeld aangeven. Kijk, het, het is vaak een kwestie van uh, sentiment en evenement. He, het evenement, nou dat is, dat is duidelijk als het uh, over Friesland en het Fries gaat. He, ik, ik hoef maar te denken aan de sport. Uh, het scootsiesielen uh, hier in Friesland, het schaatsen. En, uh, het vierljeppen natuurlijk. Dan, dan, dan uh, treedt het Elfstedekkoord in. Uh, het vierljeppen ja. kan ik noemen, He, het polstok verspringen. Het hippoissieken, He, het, het, het rapen van de kiewet. <laughs> Kaatsen toch ook? Het kaart zijn niet te vergeten, natuurlijk. En, en zo zijn er meer dingen te noemen. Maar... Uh, ja, daarnaast heb je natuurlijk Friese literatuur en theater. Het, uh, het Friese volkslied, uh, kan ik noemen. En, nou, wie kent niet uh, Nienke Laverman, de, de Friese uh, vaderzangeres. Maar uh, als ik het heb over de taal, ja, dan, dan spreek ik toch over uh, onze memmentaal. De, mm -hmm. de moedertaal. in ons hoiterland in, in, in Friesland. En ik... Kort geleden was er een, een, een interview in Trouw met Adonis. En Adonis is, is de kunstenaarsnaam van een Arabier die al vijftig jaar in ballingschap leeft. Maar hij zegt, als ik de keuze had uit alle talen in de wereld, dan zou ik altijd kiezen voor het Arabisch. Want het is mijn vaderland, het is mijn thuis. Het zit in mijn bloed, in mijn zintuigen. En zoiets uh, is het ook met het Fries. In de Fries als taal, het is de officiële tweede taal van Nederland. Ja. Hè. Uh, dat wordt ook beschermd door het, uh, het uh, raamverdrag voor de kleine talen. En ja, daarin is het Fries eigenlijk uniek als erkende tweede taal in Nederland. Ja. En het zou natuurlijk ook alleen al om die reden uh, jammer zijn als het, uh, ja, als het te weinig aandacht krijgt. En dat is wel een, een punt van ons ook dat uh, blijkt dat uh, Nederland, dat het verdrag wel heeft ondertekend... Ja. Uh, ja. zich daar eigenlijk toch niet aan houdt. Maar er is te weinig aandacht dus ook voor. En daarom bieden jullie vandaag een petitie aan in Den Haag. Ja. En ik geloof dat Omroep Friesland ook meegaat uh, ja. naar ja. Den Haag. Ja, er zijn vertegenwoordigers van Omroep Friesland ook bij. Ja, in Kijk inderdaad. aan, en ik zou, ik zou heel graag willen bedanken in het, in het Fries. Maar hoe, hoe doe ik dat? Uh, nou, Dankjewel. <laughs> dankjewel Dankjewel. Dank okay. je wol. Dank je Dank uh, je voor uh, dit gesprek. Uh, we hadden het erover met uh, Douwe Abma, penningmeester van de Friese beweging. Nou, en om de Friese taal en cultuur maar uh, een hart onder de riem te steken, ga ik me er nu aan wagen om een, uh, <laughs> een Fries plaatje uh, aan te kondigen hier op Radio 1, nu al wakker. Elske de Wal met Dunje met de Lefde Ut. Klopt denk, meer ik. Als, uh, Limburg, wij, maar... denk ik Limburg, volgens mij. Denk ik. Ik zal het ook nog even proberen. Dunsje me de Lefde Ut? Klinkt wel beter. Doe je mij die mooiste liefste, vuurste, tipte in. Doe je mij de angst voorbij en breng mij veilig binnen. Flimme mij de lof die als een voorom mij zien. Doe je mij de liefde. Doe je mij de liefde. Als elke niet in hoest, dat dus doe, is nog een droom. Lid in mij, Shin, wat neven ons nacht van dat ik mocht. Loek mij hoe de krezen van die te tuur. Doe je mij de liefde? U. Doe je mij de liefde? U. Doos je ons, wij trouwen, doos je te mij begin. Doos je mij, mijn zwager, doos je ons niet meer ken. De leerde oer of onder wij neem ik in besluit. Doos je mij, de leerde, doos je mij. In de Friese taal. Elske de Wal en Dunje mij de Leefde Uut. Ja, sorry. Dunsje mij de Leefde Uut. Ja, de... En daarom is het een taal en geen dialect. Heeft u dat <laughs> ook weer geleerd? Met meer dan 150.000 bezoekers, bijna 400 verschillende optredens... van bekende pop- en rock-acts en een terrein van zo'n 3,5 vierkante kilometer... is het Engelse Glastonbury het grootste festival ter wereld. Vorig jaar ging Glastonbury niet door vanwege de Olympische Spelen in Engeland... maar vanaf morgen kan de echte festivalliefhebber weer los. Twee jaar geleden was Marjolein de Vlieger erbij. Dit jaar kon ze geen kaartje bemachtigen. Goedemorgen, Marjolein. Goedemorgen. Ja, dat is balen. Ja, dat is zeker balen. Ja, want uh, Glastonbury raakt, raakt heel snel uitverkocht. Uh, uh, steeds, steeds sneller ook, heb ik het idee. Ja, het, het is volgens mij ieder jaar wel ongeveer net zo snel. Het is in een uurtje of vier. Maar het is gewoon net zo lang als de service het aankunnen, dan, uh, dan gaat het door. Maar het, uh, ja, het, het duurt niet zo heel lang. en uh, Het is heel moeilijk om erbij te komen. En daar is natuurlijk een reden voor. Wat, wat maakt Glastonbury zo speciaal? Ja, het, het is enorm. Het is, het is zo groot en er zijn zulke grote headliners. Uh, uh, zoveel ook. Dat het, uh, ja, het is echt een speciaal festival Ook meer dan 60 podia. Dus, dus ja, enorm groot. Om een beetje een idee te krijgen, laten we, laten we anders even uh, ja, wat, wat muziek meenemen. MUZIEK asleep, drinks on my Ja, worden de Arctic Monkeys. Uh, maar wat, wat straalt dit jaar nog meer op het affiche? Uh, ja, ontzettend veel. Uh, ik geloof dat er meer dan 400 optredens zijn op 60 podia of zo. Uh, die headliners zijn in ieder geval Arctic Monkeys, Mumford and Sons en and, um, uh, Rolling Stones. Maar dan heb je daarnaast heb je ook nog gewoon um, namen als uh, uh, Vampire Weekend, uh, Nick Cave. Uh, ja, noem het maar op. Er staat er bijna wel. Ja, de headliners zijn wel de grote aandachttrekkers uh, natuurlijk. Ja, ik heb ook gewoon zin in, in wat muziek. Ik mm -hmm. weet niet hoe het met jou zit, uh, Robert. Mumford mm -hmm. uh, uh, Sons, zou ik ook gewoon even naar luisteren? Even een stukje Mumford Sons. en nou, Sons, ook zo'n zo band. Die, die past ook heel goed bij dit festival, uh, heb ik me laten vertellen. Uh, ja, het, het, is, het is natuurlijk een Engelse band. En uh, ik denk, als, gezien mijn ervaringen van twee jaar geleden... met, met hoe die Engelsen los kunnen gaan op dit soort band... dan zal het een heel groot feest worden in de tijd, ja. vrijdag, uh, vrijdag begint de programmering... dus dan uh, kunnen we genieten van deze, van deze act vanaf vrijdag. Um, maar wat is er uh, dan, dan vandaag en donderdag al te doen? Uh, de poorten gaan volgens mij om acht uur s ochtends open ongeveer. Um, en dan zijn er wel al wat, uh, wat, wat staat er wel wat muziek geprogrammeerd s'avonds, maar het is nog niet heel veel. Ja, het, zeker als je daar de eerste komt, dan ben je de eerste dag eigenlijk vooral bezig met proberen je weg te vinden. Um, een, een beetje rondkijken. Er is ontzettend veel te zien. Het is zo'n groot terrein met zoveel verschillende plekken en podia. Dat het, uh, ja, na vier dagen heb je eigenlijk nog steeds het gevoel van. Ik heb nog niet alles gezien en dan blijk je ook nog steeds op, op plekken te komen waar, waar je gewoon die dagen ervoor nog niet geweest bent. Dus het is, um, ja, en iedereen moet zijn tentje opbouwen, um, uh, plekje zoeken. Dus het is, uh, ja, een beetje hetzelfde eigenlijk als, als op Lowlands, waar iedereen een dag van tevoren al komt en uh, rustig uh, gaat, gaat zettelen en gaat rondkijken. Maar eigenlijk. dan tien keer zo groot. Ja. ja en op heil heilige grond ook, hè? Ja, je hebt de Stone Circle, een soort Stonehenge-achtige plek, uh, um, waar heel veel mensen ook s'avonds verzamelen om dan de volgende dag weer de zon te zien opkomen. En daarna pas te gaan slapen. Ja, volgend jaar dus maar weer kaartjes proberen te scoren, kan ik me zo voorstellen, Marjolein. Ja, het liefste wel. <laughs> ja, en, en dan uh, tot die tijd uh, verzamelt toch de voltallige muziekpers zich uh, in Glastonbury. Dus kunnen we het ook gaan volgen via de BBC. En dat wordt volgens mij ook wel smullen met die uh, live registraties. Uh, Marjolein ja, de Vlieger, in ieder geval een uh, hele mooie festivalzomer toegewenst. Dankjewel. Straks uh, schakelen we over naar Mongolië. Uh, dat doen we niet vaak, maar uh, dit keer wel, want er uh, staan verkiezingen op het programma. En die gaan er niet rustig aan toe, normaal gesproken? Nee, zeker niet. Dus dat wordt uh, spannend. Maar eerst, uh, de vraag of er geboord gaat worden naar schadigas in de Nederlandse bodem, ligt behoorlijk gevoelig. Als dan de regeringspartijen VVD en P van de A ligt, gaat er in ieder geval serieus gekeken worden naar de opties. Maar als dan milieudefensie ligt, gaat dit helemaal nooit gebeuren. Om dit euh, minister-president Mark Rutte aan zijn verstand te peuteren... spreekt campagneleider Schaligas Geert Ritsema zijn voicemail in. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voicemail van Mark Rutte. Graag een berichtje naar de piep. Beste meneer Rutte, er waart een storm door Nederland. Een storm van protest tegen Schaligas... Een bonte coalitie van ondernemers, wethouders, protesterende professoren, milieu- en natuurbeschermers, wapenwinners, huizenbezitters en bierbrouwers luiden de alarmklok. Sinds er in Amerika naar schaligas wordt geboord, hebben er zich in dat land zes keer zoveel aardbevingen voorgedaan. Niet zo vreemd dus dat eigen woningbezitters de scheuren al in de muren zien schieten bij de gedachte dat er misschien ook in Nederland naar schaligas geboord zal worden. Bij de winning van schaligas worden per boring duizenden liters chemicaliën diep de bodem ingepompt. Die kunnen in het grondwater terechtkomen. Meneer Rutte, let nu goed op. Want er komt nu een onderwerp dat u ongetwijfeld erg interesseert. Bier. De Nederlandse en ook de Duitse bierbrouwers waarschuwden onlangs dat boringen naar schaligas, het grondwater waarvan ons bier wordt gebrouwen, ernstig kunnen vervuilen. Meneer Rutte. U wilt toch niet de geschiedenis ingaan als de drooglegger van Nederland? Laat dat schaligas toch lekker zitten. Daarmee bewijst u niet alleen het milieu, maar ook dorstig Nederland een grote dienst. Dat was campagneleider Schaligas bij Milieudefensie, Geert Ritsema. Hij sprak de voicemail in van onze minister-president Mark Rutte. On the other side of the street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 De bevolking van Mongolië gaat vandaag richting de stembussen voor landelijke verkiezingen. En eerlijk is eerlijk, u gaat er waarschijnlijk niet heel erg veel van meekrijgen in de nieuwsbulletins van vandaag. Maar dat maakt deze strijd niet minder interessant voor de westerse wereld. Else nuchtere is journalist en op dit moment in Ulaanbaatar, de hoofdstad van Mongolië. Goedemorgen, Else. Goedemorgen. Ja, wat betekenen deze verkiezingen voor Mongolië en, en voor de rest van de wereld? Um, op dit moment is, uh, heeft Mongolië heel veel uh, mijnen, heel veel uh, grondstoffen. En ze hebben op dit moment een van de grootste kopermijnen, uh, de uyu uh, En um, uh, ja, Ze zouden afgelopen vrijdag de eerste, um, dat, de eerste lading koper uh, gaan verschepen. Mm -hmm. Maar dat is zonder duidelijke reden door de regering... Um, Gecanceld afgelopen vrijdag. Oh. Um, het is nogal een gevoelig punt, want uh, er zijn veel voorstanders en tegenstanders van deze kopermijn. Mm -hmm. uh, ja, het, er zou alleen maar geld verdiend kunnen worden door um, ja, andere multinationals uit Canada of Amerika. En de Mongolen zelf zouden er niks aan overhouden. Els, begrijp, uh, begrijp, begrijp ik nou dat de verkiezingen in Mongolië vooral gaan over koper? Nou ja, over verschillende soorten grondstoffen. Um, het, het land verdient nu heel veel geld met uh, ja, mijnen onder de grond en ja, onder andere koper. En uh, ja, dat is op dit moment uh, iets wat, wat heel erg speelt. Omdat dat, ja, het meeste geld in Maghorie wordt verdiend met uh, deze grondstoffen. Zeg maar. ja. En, en, en wie, wie zijn nou de kandidaten? Wat voor, wat voor mensen moet ik dan voor me zien die, die een gooi doen naar het presidentschap? Um, we hebben op dit moment de huidige president, dat is een democraat, Albert Dosch. Ja. En um, hij um, is um, zeg maar voor de internationale contacten en um, uh, vindt het uh, ja, belangrijk om contacten te houden met uh, ja, de westerse wereld. En um, hij speelde ook een grote rol in de revolutie tegen de Sovjets in 1990. Um, en dan hebben we daarnaast nog Fatah uh, Ben. Het is een oude worstelkampioen. is meerdere malen nationaal kampioen geweest in uh, Mongolië. Grote fan um, Ja. En hij, um, uh, ja, hij is heel erg voor de traditionele Mongoolse cultuur. Hij is dus ook tegen de kopermijnen. En voor de, ja, de, de nomaden, uh, de mensen op het platteland. Hij is heel erg populair bij die groep mensen. En dan hebben we nog de eerste vrouwelijke kandidaat ja. voor de verkiezingen. Um, en zij is uh, van de ex-communistische partij. Um, uh, de Revolutionary Party. Uh, mevrouw Oetval. En um, zij wordt gezien als stand-in van de ex-president die op dit moment in de gevangenis zit ja. vanwege verkiezingsfraude. Ja, ja, ja. En, en eventjes, eventjes, eventjes in het kort. Um, we hebben uh, de afgelopen keren waren de verkiezingen in Mongolië erg onrustig. Um, mm. Hoe is dat deze keer? Um, ja, dat is niet helemaal duidelijk, maar het schijnt dat het nu nog wel iets rustiger zal zijn... Uh, de vorige keer was in, uh, vooral onrustig was in 2008 en dat was tijdens een parlementaire verkiezing en mm -hmm. uh, dat is veel belangrijker, want dan gaat het echt om de echte beslissingen. Mm -hmm. uh, maar er is op dit moment wel een drooglegging. Uh, er mag geen alcohol gedronken worden. En uh, mensen die hier in het guest uh, guesthouse zitten, die waren gisteren uit eten geweest en die wilden een biertje bestellen bij de pizza en dat kon niet. Ja. Uh, Totdat de politie was geweest en alles gecontroleerd was. Daarna mochten ze rustig drinken. Dus op zich wordt deze regel een beetje met een de korreltjes zout genomen. Um, ja. Het komt er dus eigenlijk maar... op neer dat, uh, dat, we, dat, de, dat de Mongolen uiteindelijk wel ja, redelijk nuchter de verkiezingen ingaan. Ja, dat zeker. Else nuchtere vanuit Ulaanbaatar uh, in Mongolië. Dat, uh, de, ja, dat een spannende dag tegemoet gaat. Uh, want ja, verkiezingen. Ja, verkiezingen. Een Spannende dag ook op Wimbledon. Daar dag drie. Dat is een van de onderwerpen die u na vijven hoort. En natuurlijk staan we stil het hele uur ook bij de toestand van Nelson Mandela. En dan uh, praten we ook verder over Nelson Mandela. En dat doen we met Harry Welshuis van het African Studies Center en de Vrije Universiteit. Tot zover. BNL, Nieuws in de Nacht.